Het weer bewolkt, maar later vandaag ook behoorlijk wat zon en droog. Het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnland Zwaan van de ANB. Er staat file op de A44 richting Den Haag bij Wassenaar 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie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 Zandvoort op zaterdag bij CFM. We de single van Milky Chance en de Stolen Dance. En wat gaan we in nu twee allemaal doen? We hoorden het nu van het Jan. Ja, uiteraard. Terwijl er nog uh, volop gerace wordt op het circuitpark Zandvoort tijdens de Final Four. Uh, de race is om 12 uur gestart, en uh, we hopen om 4 uur te finishen. Er worden in vier divisies gereden en de toegang is gratis. Dus als u nog wilt kijken naar een stukje racegeweld... u bent van harte welkom op het circuitpark Zandvoort. Het tweede uur vuur van Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we doen? Uiteraard een uitgebreide evenementenagenda rond de klok van half vier. Want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. En uh, rond de klok van kwart over drie gaan we schakelen met John Lemmens... want die is voor ons aanwezig tijdens de voetbalwedstrijd... S.V. Zandvoort, Ouderkerk. En uh, na het laatste keer dat we hem gebeld hebben... was de stand nog 0-0 rond de uh, kwart over drie gaan we kijken of er wat aan die stand veranderd is. Er is ook genoeg reden om het komende uur te luisteren... naar uw lokale zender ZFM. En heel veel lekkere muziek, natuurlijk. waaronder een van onze favorieten. Hier is hij nog een keer, de Doobie Brothers en de Long Train Running. Nou en ik deed even lekker mee in de studio aan de Tolweg Tina. Wil je thuis een kijkje nemen in de studio? Dat kan heel eenvoudig hè. Ga dan gewoon even naar www.zfm-live.nl. Dit is 25 jaar ZFM. Ladies and gentlemen, we leaving Downing Street for the last time after 11,5 and a half wonderful years and we're very happy dat we het Verenigd Koninkrijk in een heel, heel better stad dan toen we hier 11,5 jaar years kwamen. ZFM al 25 jaar, live in Zandvoort. Ladies en gentlemen, hier is Fluidsma in Fontein.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 Op dat hele kleine stukje aarde, die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in. Een... Op de jaren, op het zijn we flink de keer gegaan, dus zijn er wat meer dan 15 miljoen, hè? We zitten nou 17 of dus. Ja, dat gaat heel goed. De een van Tijn en 15 miljoen mensen. Nou, die zijn vast niet allemaal aanwezig op Dijkjesveld, maar wel gezellig. Goedemiddag, John. Goedemiddag. Ja. Dat was een tel en ik kwam aan 13 miljoen, 282. Toen begon ik 15 miljoen door te gooien, toen dacht ik... Dan moet ik het opnieuw beginnen. Ja, ja, ja, ja, ja heel goed. <lacht> hey Sean, we zijn zo'n beetje aan het einde van de eerste helft. Hoe gaat het met SV Sanford? Ja, nou, het zit kwamen op een schitterende manier... Met, door Kevin van de Zijs mee op 1-0. En uh, Sanford had ook het recht op die 1-0. Ze waren sterker en nog zijn ze nog steeds. Maar ja, zo nu en dan uh, heb je zo'n dus tegenaanval... dat zit niet allemaal precies onder controle houdt... en geeft je een mogelijkheid van een... 1-1 weg. En dat is ook gebeurd. 1-1. Hmm. Zandvoort drukt wel steeds meer op de, op de, ja, zeg maar op de doellijn van uh, Oudekerk. Oude maar dat heeft nog geen vrucht afgeworpen dan de, anders de eerste goal van Kevin en de 1-1 door Oudekerk. Een wedstrijd die heel goed in balans is. Het is niet echt dat Oudekerk veel zwakker is dan Zandvoort... Zandvoort speelt mooier, meer te, wat getikt voetbal, wat je in Rotterdam wel op op tegenkomt. En, uh, en uh, verder is het uh, leuk met het publiek. Dat is absoluut een onwaarheid. Dat Het zijn er geen 13 miljoen, maar uh, <lacht> we merken elke week, ook met de uitwedstrijden, dat we steeds meer mensen op bezoek krijgen. Ja, en uh, jullie zijn getuigen van Rotterdam uh, in de 42e minuut door Colin schitterende er uithaal van hem, van nou ja, bijna vanuit Aggeleen. En uh, ja, dat is heerlijk rustig, 2-1. En uh, dus we gaan, uh, dit, dit, dit is gunstig. Ja, we hebben het meestal ook uh, met de Joop van als die in de uitzending hebben. Dan wordt er gescoord. is momenteel 2-1 ja, ja. voor, ja, voor de SV Zonvoort. Ja, 2-1 voor de SV Zonvoort. En trouwens, uh, John, uh, fijn dat jij vandaag even verslag doet van uh, de voetbalwedstrijd. Joop van is nog steeds ziek. En uh, ja, als Joop op dit moment het luisteren is van harte beterschap, uh, Joop. Ja, Joop, uh, wij houden je via dit kanaal op de hoogte. <lacht> maar uh, ja, god, uh, over je baan valt nog te spreken. Maar dat doen we pas als ik je weer gezond geklaard hebt. <lacht> uh, Oké, okay, dankjewel, John. Tot ja, straks. straks komen we komen voor de tweede helft bij je terug.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 Living in a windmill in Amsterdam Yard yeah. I saw a mouse, where? There on the stair Where on the stair, right there? A little mouse with palms on Well, I declare, going clip, clip, clip, plop on the stair Oh, yeah The daughters got married, and so did the sons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 Is hij leuk of niet? Hij is heel leuk. Ja, hè? Ronnie Hilton hoorde je. En een windmill in Old Amsterdam. Je Dit is thinking of you, sister slets. Juist van de Sean Het team van uh, SP Salford is lekker op weg tegen de wedstrijd uh, Tegen Ouderkerk. Die wedstrijd vandaag op Duitsersveld Momenteel een ruststof van 2 tegen 1 ja, Ze moet ook wel gaan winnen he, van die Ouderkerk. Want ze staat veel lager in de competitie Dus ja Ze moet gewoon uh, S.V. Salford te vaar maken En deze wedstrijd vandaag gaan winnen Jordis is de slats and thinking of you. En als we zo naar buiten kijken, Albert Jan, dan komt de lente eraan, hè? Nou, de lente is al begonnen eigenlijk. Ja, en er is het ook... De meteorologische lente dan, hè? Heel Daar hebben we het goed. over. Heel goed. En uh, de die zijn er inmiddels helemaal klaar voor. En niet ja. mee hopelijk. En, uh, en ja, je ziet het ook wel de bedrijvigheid uh, op het strand en het uh, uh, opbouwen van de tijdelijke paviljoens in zijn volle gang is al dan, dan al niet al. Afgerond. Een betere start van het seizoen is nauwelijks denkbaar voor de strandtenthouders, zowel in Zandvoort als in geheel Nederland. In het weekend dat de meeste eigenaren de deuren weer openen, lopen de temperaturen flink op. Op sommige plaatsen in Nederland zou het wel eens 16 graden kunnen worden. Hmm. Natuurlijk niet bij ons hier aan de kust, een paar graden lager, zoals ik al vermeld heb op het weerbericht. Uh, al dus de weerbureaus uh, afgelopen donderdag. Dus het wordt een mooie, mooie zondag, wordt er verwacht. In Nederland. Het fraaie begin voedt de hoop dat bij de strandhouders op een goed voorseizoen. En dat is alweer eventjes geleden dat ze een goed voorseizoen hadden. Zowel in 2013 en 2014 was het voorseizoen voor de ondernemers aan de kust slecht. Twee jaar uh, terug hield de winter lang en aan en bleef de lentezon uit. Volgens Paul Zonneveld van de Vereniging van strand was het het slechtste voorseizoen voor in sinds 35 jaar tijd. Vorig jaar lag het niet aan de stevige winter... maar was het weer juist een beetje wisselvallig... Het was wel goed wandelweer, maar geen goed strandweer. Al dus zonneveld. Het was een paar uurtjes zonnig en daarna ging het weer regenen. Mensen gaan vaak pas naar het strand als het voor een wat langere periode goed weer is voorspeld. Nederland telt ongeveer 300 strandtenten. Daarvan zijn er 35 het gehele jaar geopend. De wintermaanden verliepen voor de uh, strandtenten behoorlijk gunstig. We zijn niet ontevreden, de zon scheen geregeld, al dus zonneveld. Hopelijk kunnen we die lijn in deze lente doortrekken. Nou, strandtenthouders, veel succes met deze prachtige lente. Ja, laten we hopen inderdaad dat het heel mooi weer gaat worden... en een goed succesvol seizoen. Het is vier minuten voor half vier geworden, zo we gaan we doen. Hè, de evenementagenda. Krijg je weer te horen wat je de komende dagen hier in de Sanford allemaal kunt gaan doen. En het is weer een mega lijst. De evenementen zijn trouwens ook na te lezen op de ZFM-app. Dus mocht je de ZFM-app nog niet hebben, download hem dan nu. In de Play Store of in de App Store, daar is hij gratis verkrijgbaar. Zometeen dus die evenementagenda ministerijs van fantastisch Springfield. Hier is In Privates. Take your time. En dat was de single van Dastje Springfield, je hoorde in private bij CFM. Het is er tijd voor, jawel, daar komt hij aan, de evenementagenda. Ga je de hond even uitlaten? Ja, is het weer zover? Zo'n lijst. Ik denk dat ik de filler wel weer haal, hoor, vandaag. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd. Laat ah, maar horen. We gaan allereerst naar het Zandvoortsmuseum. Museum. Want daar is vanaf 1 maart, de jongstleden, tot en met 26 juni... een tentoonstelling uh, over het toerisme in Zandvoort door de jaren heen.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 Vanaf vorige week, zoals gezegd, is de kleine tentoonstelling... toerisme in Zandvoort te bekijken in het Zandvoortsmuseum. Deze tentoonstelling gaat in op de toerisme in Zandvoort door de jaren heen. Het Zandvoort kende vroeger prachtige hotels waar toeristen verbleven... en tot op de dag van vandaag weten toeristen Zandvoort te vinden... voor vakanties en weekendjes weg. Deze mini-tentoonstelling, mag ik dat zo zeggen... in het Zandvoortsmuseum is nog tot 26 juni te bekijken. En tevens is er momenteel een grotere expositie in het Zandvoortsmuseum... en dan hebben we het over... Abstractie in Nederland anno 2015. Vanaf vrijdag 6 maart jongsleden... is de tentoonstelling... Abstractie van Nederland 2015... in samenwerking met René de Vreugd... als gastcurator in het Zandvoorts Museum te bezichtigen. Met een selectie van 10 vooraanstaande... innoverende, nog levende kunstenaars... binnen de lyrische abstractie van de afgelopen 20 jaar. Gevestigde kunstenaars... die zich blijven innoveren... en daarbij een duidelijk herkenbare persoonlijke signatuur... hebben ontwikkeld binnen de abstracte kunst. Dat allemaal tot 12 april... deze abstractie tentoonstelling. En zoals gezegd wordt er tot, nog tot 4 uur vandaag gereest op het circuitpark Zandvoort. En dan heb ik het over de Final Four. En dat is de Winter Endurance Kampioenschap. De Final Four is de laatste en beslissende wedstrijd in de Winter Endurance Kampioenschap. Op de tweede zaterdag van maart, vandaag dus, zal elk punt van belang zijn... om te bepalen wie zich winterkampioen mogen kronen. De toegang is gratis. En dan nog tot 4 uur, want dan, is de finish, dan wordt de finishvlag gezwaaid... Jazzliefhebbers morgen die komen weer aan hun trekken... Uh, tijdens een jazzconcert in Gebouwde Krocht. En de Grote Krocht 41. En dat begint allemaal om half drie. Te gast is uh, niemand minder dan zangeres Deborah J. Carter. Dat allemaal in Gebouwde Krocht. Meer informatie over dit concert en over alle andere jazzconcerten... kunt u vinden op www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl en uh, liefhebbers van de Comedy uh, die zijn uh, zondagavond 8 maart van harte welkom uh, in, uh, even kijken, in het Amsterdam Beach Hotel in Zandvoort. Want het Amsterdam Beach Hotel organiseert in samenwerking met AOT Events Zandvoort Lacht een comedy night. En die begint om 8 uh, uur zondag 8 maart en die, de entree is 5 euro. En u bent dan van harte welkom in het Amsterdam Beach Hotel morgenavond. Volgende week woensdag is het weer tijd voor filmclub Simon van Kolm op 11 maart. En de deuren gaan dan open voor om half acht s avonds en de film duurt tot 10 uur. Meer informatie over de filmclub Simon van Kolm en over de, natuurlijk de bioscoopagenda. Kunt u vinden op www.circuszandvoort.nl www.circuszandvoort.nl En ook nog een aanrader en dan hebben we het over 13 maart, vrijdag de 13e. Nou, niet bijgelovig zijn, want het wordt weer swingen op het strand. En dan heb ik het over jazz aan zee. En dat is Talassa strandafgang nummertje 18. En dan wel het bargedeelte, het juttertje. En gastheer Ton Ariensen kan u dan uh, uh, verwelkomen. En dat begint op, op die vrijdagavond om 8 uur. En het, het belooft wederom een prachtig jazz aan zee te worden. Vrijdagavond 13 maart, zoals gezegd, vanaf 8 uur staat Nathalie Marsley op het podium van Thalassa. Nathalie is een zangeres die in de bijna 30 jaar dat zij actief is, haar sporen in de muziek ruimschoots heeft verdiend. Dat allemaal op 13 maart, de vrijdag de 13e. En dan het begint om 8 uur s avonds in het bargedeelte van Thalassa, strandafgang 18. Jazzliefhebbers, u mag dit niet missen. Dan ook op 13 maart, die vrijdag, is er weer tijd voor de pubquiz. En dan hebben we het over Café Koper aan het kerkplein nummer 6. Laat de strijd maar weer beginnen. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm in een gezellige ambiance. Pubquiz, Café Koper. Uh, op 13 maart vanaf 9 uur. Meer informatie over dit evenement... over alle andere evenementen van Café Koper... kunt u nakijken op www.cafékoper.nl. www.cafékoper.nl En op zaterdag 14 maart organiseert de babbelwagen... weer een gezellige avond in Hotel Faber te Zandvoort. Zandvoortse digitale presentatie 190 jaar reddingswezen. Commentaar Marcel Meijer. Alleen toegankelijk met entreebewijs à 5 euro per persoon. Dit is inclusief twee consumpties geldig op de avond van de voorstellingen. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Marcel Meijer of via info apenstaatje En dan gaan we naar 15 maart, zondagmiddag, met Pumpkin Piano's. En dan hebben we het over Clubnotiek, eh, nummertje 23 aan op het strand. En dan eh, Pumpkin Piano's is een. Duelling piano show met veel interactie en veel goede muziek om op te dansen. En het begint allemaal om drie uur op 15 maart en dat duurt tot zeven uur. Meer informatie kunt u natuurlijk vinden op de website van www.clubnautiek.nl Dus de zondagmiddagborrel met Pumpin Piano's. Dat allemaal 15 maart vanaf drie uur. Dan gaan we ook op 15 maart Classic Concert, Trumpets of the Lords. Op zondag 15 maart is het koorconcert met de Trumpets of the Lords onder leiding van Rob van Dijk. En dat vindt allemaal plaats in de Protestantse kerk en onder leiding van, of tenminste onder auspiciën van Stichting Classic Concerts. Meer informatie over dit concert en over andere concerten kunt u weer vinden op www.classicconcerts.nl. Www en het concert op 15 maart begint om 3 uur. Tot zover. Zo, dat was weer een hele lijst. Neem even een slokje water, Robert, dan doen we Oké. Okay. Er is dadelijk uiteraard weer meer info bij CFM. Maar we zijn natuurlijk ook voor de muziek. Waaronder deze van Guus Bijlis hier is. Ik wil ja. Ze leeft aan haar glas terwijl ze naar hem lacht. Hij loopt op maar af totdat ze wel verwachten. Morgen heeft ze spijt, dat weet ze al te goed. Toch doet ze haar opnieuw. Het heeft een van de leukere platen van uh, deze Guus Mellers. We de ik wil, jij ja, blijft bij me. Het is negen uh, minuten overal vier geworden uh, bij CFM. En ja, we hoorden hem juist weer even de middagenda. Nou, dat ging weer razendsnel met die collega Vos. En wil je alles even op je gemak nalezen, download dan de CFM-app. En dan zie je het allemaal staan onder evenementen. Alle evenementen die de komende dagen hier in Zalvoort gaan plaatsvinden. Ja, zo gaan we weer naar Sean Lemmers voor de voetbalwedstrijd van vandaag. SV Salvoort tegen Oude Kerk, waar het stond, 2 tegen 1. van de beste platen van dit moment, joh, de, de single van Omi en de cheerleader. Voor de tweede helft van de wedstrijd SV Sonvoort-Ouderkerk gaan we weer over naar Duitsersveld. Daar is Sean Lemmers nogmaals. Goedemiddag, Sean. Goedemiddag. Ja, hoe is de tweede helft begonnen, Sean? We zijn weer 7-8 minuten begonnen en de heren zitten gewoon van de zon te genieten. Het gaat allemaal rustig aan. Er wordt wel gespeeld op de helft van de tegenstander. Maar ja, nu moet Oude Kerk het spel maken en kijken hoe uh, Sandford dan gebruik maakt van de ruimte die er achterin komt natuurlijk. Want ja, ga je met ze allen aanvallen, dan laat je achter gaten vallen. Sandford is natuurlijk plat voor rust, jullie zijn daar nog in de uitzending op 2-1 gekomen. Het was niet Colin, maar het was Jeffrey Dekker, de, de nieuwe aanwinst, die bij Sandford is gekomen. Die maakte het 2-1. Dus dat is meteen gecorrigeerd. En uh, ja, het, is, uh, het gaat gezapig. Het, het is geen ontspannende wedstrijd. Want ja, staat voor en, uh, en heeft ook het vermoeden. En dat zie ik nu weer. Van de bal wordt gewoon weer heel makkelijk afgenomen van tegenstander. En er wordt weer heerlijk rustig opgebouwd. Balletje van links naar rechts. Goed uh, doortikken. Nou, uh, je loopt nog in aanval. Kijken of het ook wat neerbrengt. Nee, hij wordt buitenspel gegeven. Dus de aanval is afgebroken... En wij moet weer opnieuw beginnen. Ja, John, als we naar de stand kijken, 2 tegen 1 op dit moment... dan kan je nog niet echt spreken over een hele makkelijke wedstrijd. Nee, nee, nee, nee, zeker niet. En Zandvoort maakt er zelf ook geen makkelijke wedstrijd van. Uh, want uh, soms laten ze te veel op ons helft komen wat niet nodig is. Ik geef al voor de rust uh, 20 punten verschil in, in de stand. Nou ja, dat moet natuurlijk genoeg betekenen dat Zandvoort... Met Edo, die gaan om die eerste plaats strijden. Edo heb ik inmiddels begrepen, staan ook alweer ruim voor. En kijken, nee, hij gaat net naast. Oh, ja, nee, die is nog niet weg. De keeper laat hem, die laat hem helemaal gaan. En nee, dat wordt toch een ploter. en voordeel uh, voor de tegenstander. Uh, dus geen 3-1. En uh, nee, dus uh, het is geen makkelijke wedstrijd. Het is niet twee vingers in de neus. Maar deze moet... Het zou raar lopen als u niet gewonnen wordt. Dankjewel, Sean, voor dit moment. En straks komen we uiteraard weer bij je terug. Maar hier is weer lekkere zonnige muziek. Hier is Juan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 Door ik ben bang dat ik het mis Cama, cama, Ik ben bang dat ik het Ik ben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 Maar even naar buiten. Jawel, de zon schijnt in Zandvoort. Dat is muziek op de radio. Nou, wat wil je nou nog meer? Hè? Je hoort de Guanes en La Camisa Negra. Zojuist hoorde Sean Lemmers het begin van de tweede helft van de wedstrijd... SV Zandvoort tegen Ouderkerk. En dan hebben we het over de heren van de Zandvoort 1. Daar staat het momenteel 2 tegen 1. En dan kijken we naar die andere, die wat oudere mannen. We noemen ze ook wel de Veteranen 1. Die spelen vandaag uit tegen VVC. En ja, daar stonden ze eerst 0-1 voor. En helaas op dit moment zo vlak voor rust staat het daar op dit moment 1 tegen 1.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 What's uh -huh. Mooi stukje van de plaats. En daar ga ik doorheen praten. Jawel. De single de van Doton en Coming Home. Wat een geweldige plaat, hè? Wat mij betreft de plaat uit 2014. Het is tijd voor een tweetal korte berichten. Zoals Albert-Jan zegt, even iets heel anders. Werkzaamheden aan de Vlamingstraat Goed nieuws. Gelukkig zijn alle materialen inmiddels geleverd... en kan de aannemer weer verder. Na verwachting zijn de werkzaamheden in de week van 16 maart gereed... Hooguit kan slecht weer bij het werk nog vertraging opleveren. Buslijn 81 van Connection rijdt vanaf vandaag... weer de normale route door de Vlemingstraat. Het is maar even dat u het weet. Dus de buslijn 81 van Connection rijdt vanaf vandaag... weer de normale route door de Vlemingstraat. En deze zomer gaan de scouts van Stella Maris St. Willy Brothers groep... naar de Haarlemse Jamborette. Dit is een internationaal kamp... waar scouts over de hele wereld aan deelnemen. Er wordt hiervoor op verschillende manieren geld ingezameld... Er is kerstporst gelopen en er worden lege flessen ingezameld. Ook gaan ze voor Jantje Beton collecteren... waarvan de opbrengst deels naar de eigen groep gaat. En er wordt een sponsorzwem georganiseerd. Een, een variatie op een sponsorloop. De groep heeft tijdens verschillende opkomsten allemaal leuke dingen gemaakt... om te kunnen verkopen op hun eigen jambomarkt eh, vandaag... vanaf eh, vanmorgen 10 uur tot vanmiddag nog 4 uur, dus u kunt er nog heen. In het clubhuis aan de Heimansstraat. Ook zullen ze zelfgemaakte taten en cupcakes worden verkocht. En uiteraard een donatie door middel van lege flessen is ook van harte welkom. Tot zover. En ik dacht dat er een schrijffout was. Nee, dat de ik... Jumbo-markt moet staan. Ja, maar. Nee, nee, ja klopt. Jumbo-markt. Jumbo-markt, -markt. Jumbo oké. Okay. Jumbo Dit is 25 jaar ZFM. En hier is Nick en Simon. En pak maar mijn hond.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 Ik ga een beetje mee zingen. Dan wel buiten de uitzending om op het juiste beter voor de luistercijfers. te Nick en Simon bij CFM en Pak maar mijn hand. Alweer het ene laatste plaatje in uur twee van dit programma Zandvoort op zaterdag. Zometeen na het nieuws en weer van 4 uur zijn we er nog 1 uur lang. Graag tot zo. En de laatste is deze zo vlak voor 4 uur. Frankie Valley en de Four Seasons. En over the and oh, what a night.